Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Op sommige plekken heeft het slechte weer voor overlast gezorgd. In Friesland bijvoorbeeld, daar kwam de regen met bakken uit de lucht. Akkers liepen onder, putdeksels van de riolering kwamen omhoog en sommige straten stroomden vol. En ook in het oosten, in Hardenberg bijvoorbeeld, was het plensen geblazen. Boven een camping ontstond een wolpreuk waardoor veel tenten en huisjes onderliepen. De wit-Russische ploeg zou op de Olympische Spelen hebben geprobeerd een atlete tegen haar wil terug naar huis te sturen. Ze had kritische dingen over haar coaches gezegd en moest toen haar spullen pakken. Op het vliegveld in Tokio haalden ze de politie erbij. Hoe het nu verder moet is nog niet duidelijk. De politie heeft vannacht een einde gemaakt aan twee feestjes in en rond Woerden. In een weiland was een soort festivaletje aan de gang en in een bedrijfspand stonden tientallen dronken mensen op een verkleed feestje. Een bijzonder moment in Tokio. Twee atleten hebben daar op hetzelfde onderdeel een gouden plak gekregen. De hoogspringers uit Italië en Qatar sprongen allebei in hun laatste sprong over de 2,37 meter. Daarna mochten ze zelf bepalen wat ze gingen doen, een jump-off of het goud delen. Ze kozen voor het tweede en gaan dus allebei met hun plak naar huis. En Max Verstappen heeft een pittig middagje. Bij de start van de Grand Prix in Hongarije ging het al snel mis. Door het slechte weer glibberden de auto's over het parcours en waren er veel botsingen. Een deel viel uit, anderen rijden rond met schade, onder wie dus Verstappen, die daardoor niet goed meer mee kan komen. Ziet commentator Louis Dekker. We zullen het na afloop van de race van hem horen, maar ik denk dat Verstappen echt uh, geen kant op kan op dit moment. En ik bedoel, uh, Mick Schumacher met moeite inhalen, ja, als je dan achter Danny Ricciardo zit in de McLaren, kun je het wel vergeten.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 maar ik knijp er tussenuit De week geleden En hier zat hij dan maar weer Met meer vrijheid dan een lief was En nou wist hij het niet meer Herman leest wel honderd keer de krant Staat er echt pagina Die zwart omrand Hield hij vroeger al zijn meningen En al zijn dromen stil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 Where we're from. Questions of them Everywhere saying baby what you gonna looking down the barrel was gonna come when I was gonna moan you. A little lord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 So so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 De Zomer. CFM. Something else you're searching for, I'll fall in. in all the good times I find myself longing for change. Cause I'm lying in in the morning sun I'm a in the morning sun met een Z, van Zon Zamboord en Zomerris. La la la la la. La la la la la. Dicen que buscas tu presa y la alumbras y esos ojitos me miran a mí. Caricias, tus labios malditos me hablan a mí tu cuerpo en mis sábanas de aprendido fuego a mi llama vuelvo a que te necesito que te otro poquito poquito poquito hasta la mañana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 Mira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 On chante. Alors on chante Alors on on chante on chante Et puis seulement quand c'est fini Alors on dan Call. Every night I'm coming home. Every night I'm coming